8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Turkije onderschept Syrisch toestel met mogelijk wapens aan boord. Amerikaanse dopingautoriteit vernietigend over Lance Armstrong. Een internationale belangstelling voor rechtszaak tegen Shell. Turkije heeft een passagiersvliegtuig van een Syrische luchtvaartmaatschappij... gedwongen te landen en goederen van boord gehaald.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 de staatstelevisie zei hij dat Turkije volgens het internationaal recht passagiersvliegtuigen mag onderzoeken als het vermoeden bestaat dat er wapens aan boord zijn. Lance Armstrong was de spil van het grootste en succesvolste dopingprogramma uit de geschiedenis. De wielrenner voerde dat programma uit samen met zijn voormalige wielerteam US Postal. Die beschuldiging staat in het onderzoeksrapport van USADA, de Amerikaanse dopingautoriteit. In het dossier staan 26 getuigenissen tegen Armstrong, ook van oud-ploeggenoten. Amerikaanse dopingwaakhond heeft Armstrong zijn zeven toerzegers afgenomen en hem levenslang geschorst. De UCI bekijkt nu of die schorsing wordt overgenomen. Voor de rechtbank in Den Haag begint vandaag de inhoudelijke behandeling van een unieke rechtszaak tegen Shell. Voor het eerst staat een Nederlands bedrijf in Nederland terecht voor milieuschade in het buitenland, in dit geval Nigeria. Het proces is aangespannen door vier boeren uit Nigeria samen met Milieudefensie. De boeren willen dat de olievervuiling in hun dorpen wordt opgeruimd... en eisen een schadevergoeding. De rechter moet beslissen of Shell verantwoordelijk is voor olielekkages. Shell zegt dat driekwart daarvan het gevolg is van sabotage door criminelen... die olie stelen. De rechtszaak staat in de internationale belangstelling. De uitspraak kan bepalend zijn voor de manier waarop andere multinationals... omgaan met milieuregels in het buitenland. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van Spanje met twee stappen verlaagd naar BBB-min. Dat is het laagste investeringsadvies van het bureau en één plaats boven de zogenoemde junk-status, waarbij staatsobligaties worden beschouwd als rommel. SMP wijst op de economische recessie, de hoge werkloosheid en de sociale onrust die het voor de Spaanse regering moeilijk maken om de nodige maatregelen te nemen. De lagere beoordeling kan leiden tot een hogere rente voor Spaanse staatsleningen. Pakistan heeft een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt... naar de arrestatie van de man die een meisje van 14 neerschoot. De gouden tip is 80.000 euro waard. Het meisje werd eergisteren in het noordwesten van Pakistan aangevallen... omdat ze anti-Taliban en seculier is. Ze was op weg van school naar huis. Inmiddels is ze geopereerd en buiten levensgevaar... maar de Taliban zeggen dat ze doelwit blijft. Het meisje werd bekend toen ze in 2009 als elfjarige... een dagboek bijhield voor de BBC over haar leven onder het onderdrukkende Taliban-regime in de Swat-vallei. De Mexicaanse autoriteiten wisten niet dat ze zondag de leider hadden gedood van Los Zetas... een van de beruchtste drugskartels van Mexico. De marine kwam daar dinsdag pas achter. De 37-jarige Heriberto Lascano kwam om het leven bij een vuurgevecht met Mexicaanse veiligheidstroepen. Toen gewapende mannen dinsdag een lijk hadden gestolen uit het mortuarium... realiseerden de autoriteiten zich dat ze mogelijk een kopstuk hadden gedood... Op basis van vingerafdrukken werd duidelijk dat het om Lascano ging. Los Cetas werd eind jaren negentig gevormd... door gedeserteerde Mexicaanse militairen. De maker van de anti-islamfilm Innocence of Muslims... ontkent dat hij zijn reclasseringsvoorwaarden heeft geschonden. Gisteren werd de man voorgeleid. De man kwam in 2011 vervroegd vrij na een veroordeling voor bankfraude... op voorwaarde dat hij vijf jaar geen internet zou gebruiken. Justitie zegt dat hij een aantal voorwaarden heeft geschonden de filmmaker ontkent. Het naamblad Opzij heeft René Jones-Bos gekozen tot invloedrijkste vrouw van Nederland. De 59-jarige Jones-Bos is secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was ze ambassadeur in Washington. Volgens de jury is Jones-Bos bepalend voor het aanzien van Nederland in het buitenland. Het is de vierde keer dat Opzij met de lijst komt. Vorige winnaars waren Angeline Kemna, koningin Beatrix en Agnes Jongerius. Het weer is nog mistbanken, vanmiddag zonnig en droog en het wordt zo'n 15 graden. Vanavond meer bewolking gevolgd door regen en ook morgen periode met regen, dan wordt het ongeveer 13 graden. In het weekend is er vrij veel bewolking en dan vallen er geregeld buien. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 118 kilometer file is het niet drukker dan normaal. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Amsterdam en Eindhoven. En A9 richting Amsterdam 9 kilometer. Tussen Beverwijk Oosten, knooppunt Raasdorp. Op de ring Amsterdam, de A10 West, richting Zaanstad. Daar is een vrachtwagen stilgevallen voor de Koentenol. Die blokkeert daar de rechte ook. En er staat inmiddels 4 kilometer file. En de regio Eindhoven op de N2 richting Maastricht op de parallelrijbaan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 Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor. America needs a strong leader. A man with a vision. A man of the people. America needs. Martin Van Rossum. Wilt u weten hoe ik president van de Verenigde Staten ga worden? Kijk dan vanavond naar de EO op Nederland 1. Martin Van Rossum approves this message. Hallo, Tom de Ridder hier met een bericht voor elke ondernemer met een auto.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het rapport van de Amerikaanse antidopingautoriteit zet de wielerwereld weer op zijn kop. Ook de Rabobankploeg wordt genoemd. Voormalig ploegleider daar, Theo de Roy ontkent alles. Ik heb me daar als renner niet mee bezig gehouden. Ik heb me daar als ploegleider en als ploegmanager ook niet mee bezig gehouden. Ja, en wij praten zo met de baas van de Nederlandse dopingautoriteit, Herman de Ram. En al jaren wordt Shell beschuldigd van de vervuiling van Nigeria. Nu komt het tot een unieke rechtszaak in Nederland. Ja, Shell staat vandaag voor de rechter in Nederland, voor een rechtbank hier. Terwijl de feiten waar het bedrijf van beschuldigd worden in Nigeria hebben plaatsgevonden. Milieudefensie en vier Nigeriaanse boeren beschuldigen Shell van olievervuiling in drie dorpen in Nigeria. Het eerste wat we eisen is dat het pijpleidingenetwerk van Shell in Nigeria beter wordt onderhouden. Het tweede eis is dat de vervuiling die er ligt moet worden opgeruimd. En het derde eis die wij stellen is dat de bewoners van de dorpen waar die vervuiling heeft plaatsgevonden... dat die compensatie krijgen voor de schade die ze geleden hebben. Geert Rietsema van dat van Milieudefensie. We gaan naar de directeur Milieu van Shell, Allard Kastelein. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u, hoe kijkt Shell tegen deze rechtszaak aan?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 dat die uh, vervuiling ter plekken destijds is opgeruimd. Dus op zich begrijpen wij eigenlijk niet zo goed waarom Milieudefensie dit op dit moment uh, aanhangig wil maken. Even simpel gezegd, meneer Kastelein, Shell kan er niets aan doen, zegt Nee, u. Dat, dat hoort u mij helemaal niet zeggen. Nee. U hoorde mij zeggen dat wij uh, de vervuiling destijds geconstateerd hebben. We hebben geconstateerd met overtuigend uh, bewijsmateriaal, uh, wat ik al zei, video en andere metingen, dat dit sabotage uh, betrof mm. en dat hebben wij opgeruimd. Dat er nu vervolgens nog een bestaande vervuiling aanwezig kan zijn, dat zou heel goed kunnen. En zoals het United Nations rapport, wat in augustus 2011 is uitgekomen, overtuigend heeft laten zien, is dat dit soort vervuiling overwegend komt door grootschalige lokale criminaliteit, diefstal van olie, dan wel zelfs grootschalige internationale criminaliteit, waarbij die olie wordt geëxporteerd naar raffinaderijen in de omliggende landen. Hm. Uh, wij spraken eerder uh, de 31-jarige Nigeraanse boer, Alali Evange, een van de aanklagers. Hij zegt dat er helemaal geen sprake is van sabotage. Luistert u even mee. And I discovered that it was corrosion. De oorzaak van de lekkage was corrosie. I was a member of the team that investigated that. Ik heb dat zelf gezien, want ik was door het dorp aangewezen om de oorzaak van het lek te onderzoeken. Meneer Evanga zegt dus dat het gaat om corrosie, uh, slecht onderhoud van de en daar komt het op neer. Hij heeft ook gezegd dat um, er geen sprake kan zijn van sabotage, omdat de pijplijn zo'n 24 uur per dag uh, bewaakt wordt. Dat het dus ontzettend moeilijk is hè, om uh, daarbij te komen. En bovendien liggen die leidingen heel erg diep. Dus als je daarbij wil komen, dan uh, ben je uren bezig. En met al die bewakers erbij uh, is dat heel lastig. Wat vindt u daarvan? Ja, wij zouden bijna wensen dat dat de realiteit zou zijn, want dan zouden we niet geconfronteerd zijn met die hele grote hoeveelheden olie die jaarlijks gestolen worden. Wederom, het, er zijn diverse rapporten die laten zien dat er tot wel 150.000 of meer vaten olie per jaar verdwijnen uit de Nigeriaanse samenleving. Mm -hmm. Het is overtuigend beeldmateriaal. Vorige maand is er zelfs nog een groot schip dat lag te laden. Uh, illegaal uh, olie te laden uh, in brand uh, gevlogen, wat ook weer met zich uh, meebracht dat er een enorme milieuvervuiling is opgetreden. Dus we onderkennen volledig dat er een groot milieuprobleem is. Mm -hmm. Het probleem ontstaat echter door die grootschalige criminaliteit. Ja, en, en het feit dat uh, Evangel zegt dat onder andere um, het komt door corrosie, door slecht onderhoud van de leidingen, um, dat heeft hij zelf geconstateerd, zegt hij. Ligt hij dan? Nou, ik, ik ken, ik ken de, de, de meneer niet, ik heb hem zelf niet gesproken. Ik ben wel zelf in het gebied geweest, recent nog. En het is zo dat wij alle uh, pijpleidingen opereren volgens internationale normen en standaarden. Die worden geïnspecteerd. Uiteraard, en dat is een beetje helaas de natuur van onze industrie, gaat er ook wel eens wat mis. Wij hebben te veel uh, lokale vervuiling als gevolg van problemen aan onze apparatuur en installaties. Die ruimen we op en daarvoor compenseren we ook. De, de wet in Nigeria verbiedt Echter om te compenseren... als vervuiling opgetreden is als gevolg van criminaliteit. Het zou ook een beetje het belonen van de, van, van, van de, van de uh, dief, dieven zijn, zou ik Goed. bijna zeggen. Even dan naar het volgende punt, hè? Het, het schoonmaken. Want daar, ook daarover zegt Evanga. Het, het, uh, ja, schoon is eigenlijk een relatief begrip. Um, is het bij ons net zo schoon als bij jullie? Nee, zegt hij, het is nog steeds vies. Het is, uh, we, we kunnen niet werken, we kunnen niet leven hier. U bent daar geweest, zou u in dat gebied willen Wonen? Um, nou ja, dat is, dat is een, bij wijze een zelfs een ander onderwerp, een andere vraag. Maar meneer Kasselein geeft u antwoord op wil, die vraag. Wil, wil, u, nee, dit... maar meneer Kasselijn, zou u in, in dat gebied kunnen wonen? Is dat... het schoon genoeg wat u betreft? Kijk, wij maken het schoon zoals de internationale normen en ah, waarden... Dat vraag Nigeria's ik niet, meneer wet, Kasselijn. Ik vraag of u daar zou willen wonen, zou en kunnen wonen. In een schoon gebied kan ik uiteraard wonen, wat er ook het geval is... Maar is, is het en schoon genoeg om daar te wonen? U bent daar geweest. Zou u daar willen verblijven? Ik mag, als u mij toestaat. Het gebied heeft een enorm ver, ver, milieuprobleem als gevolg van vervuiling ontstaan door illegale diefstal en raffinage van olieproducten. Tuurlijk wil je niet in zo'n gebied wonen waar precies die vervuiling is opgetreden. U moet echt niet vergeten dat de hele Niger Delta is een gebied zo groot als Portugal. Dus als u tegen mij zegt, wilt u in Portugal wonen? Dan zeg ik, nou, de kans is best groot dat ik dat aantrekkelijk vind. Als u tegen mij zegt, wilt u midden in zo'n plas olie wonen... die ontstaan is door illegaal uh, raffineren? Dan zeg ik, nee, tuurlijk wil ik daar niet wonen. Meneer Katsalaan, u zegt, wij hebben dat opgeruimd waar de lekkage is ontstaan. Nou is het ook zo, uh, hebben wij gelezen, dat u pas de laatste twee jaar... Maar zeer intensief die pijpleidingen controleert met de robots... en u 400 kilometer, weliswaar van de 7000, heeft vervangen. Geeft dat niet aan dat het toch niet in orde was met de kwaliteit? Nee, want kijk, als, no als onderdeel van een normaal vervangingsproces... vervangen we elk jaar een bepaald percentage van onze infrastructuur. Dus dat, is een, een, een, dat stopt nooit. Je bent nooit klaar met vervangen. Want elke, elke, elke infrastructuur die heeft zijn levensduur. Maar is het niet zo dat u pas recent heel intensief controleert? Nou, we kunnen pas sinds kort, sinds twee jaar, weer terug in het, bepa in het betroffen gebied in Ogoniland, waar veel om te doen is geweest. U weet, in 1993 zijn we daar vertrokken vanwege de burgeroorlog. Toen werd ons op, op daar opereren onmogelijk gemaakt. Dus wij hebben daar vanaf 1993 niet geproduceerd. En we zijn er ook niet welkom geweest om terug te komen. Dus inderdaad is daar nu, dankzij het feit dat de situatie aanzienlijk verbeterd is, de mogelijkheid om terug te gaan. En om die apparatuur, die we al heel lang niet meer gebruiken, om die veilig te stellen en te verwijderen. Goed, u heeft zelfs een duurzaamheidsverklaring. Hè? U wilt het allemaal duurzaam doen. U wilt de balans vinden tussen, lange, tussen, ter, of tussen allerlei belangen. U wilt met de plaatselijke bevolking uh, samenwerken. De welzijn van de maatschappij daar in stand houden. Of zelfs bevorderen, schrijft u allemaal. Had u dat niet gewoon moeten opruimen en zo deze rechtszaak kunnen voorkomen? Ja, nogmaals, uh, u gaat voorbij aan het feit dat ook een United Nations adviseert dat om deze grote illegale ontstane vervuiling... dat die opgeruimd moet worden door, een, uh, door de overheid... Uh, waarbij uh, het gesuggereerd is dat er een fonds wordt gecreëerd beheerd wordt door een onafhankelijke instantie... waar alle partijen aan moeten bijdragen. Kijk, als een, in Nederland iemand benzine steelt van een benzinestation... en er vervolgens ongelukken gebeuren met het product dat gestolen is... kunt u het bedrijf Shell niet verantwoordelijk houden... voor het feit dat die uh, benzine gestolen is. Dat geldt uh, hier oh, ook een beetje. Wacht even, want, want u, u gaat uit... He, het staat, Marcel zei het al eventjes ook... in uw duurzaamheidsclausules... Uh, um, dat u wilt verantwoord ondernemen. Dat u uh, ja, zo rekening wil houden met belangen van de land... En korte termijn met, met belangen die spelen in uh, bijvoorbeeld de niger zelf, uh, van ja. mensen die daar wonen. Economische, ecologische belangen. Z Kunt u nog spreken van verantwoord ondernemen als zoveel mensen um, het milieu belast worden en last hebben van het handelen van uw bedrijf en ook van de Nigeriaanse overheid? Ja, maar ik, ik blijf verwerpen dat het, het komt door het handelen van ons bedrijf. Dat is niet het o, geval. Andere, Kijk, ja. Nee, nee, nee. nee. Nou, maar u, Kijk, u bent daar de, toch aanwezig, meneer Kansler. Nigeria, aan is, aan een, bezig, een, Nigeria is een ontwikkelingsland in, in al zijn facetten. Uh, de, olie, uh, uh, de inkomsten gegenereerd door olie maken zo'n 85 tot 90 procent uit van de exportinkomsten. Mm -hmm. De afgelopen vijf jaar hebben de Shell-bedrijven in Nigeria... zo'n 44 miljard dollar uh, uh, bijdrage geleverd aan de Nigeriaanse samenleving. En hoeveel zien de Nigerianen daar zelf van terug, denkt ja, u? Is, het is een democratisch gekozen regering. Daar hebben wij geen zeggenschap over. Maar, het wel maar dat, dat... Dat gaat, daar gaat verantwoord ondernemen toch ook over? over hoe ja, bijvoorbeeld die ferianen daarvan terug? Zien. Kijk, het punt is, die 44 miljard die komen ten gunste... van een bevolking van meer dan 160 miljoen. Als je dat uh, vertaalt naar per persoon, per jaar... heb je zoiets van 50 dollar per jaar, per persoon. Dus natuurlijk mm. levert dit niet alle oplossingen voor alle problemen. Wat Shell no. zelf, zelf doet, is dat we ten eerste... nauw samenwerken met de samenleving. Wij trainen mensen, we leiden mensen op, wij besteden lokaal aan... We hebben recent een, een faciliteit geopend die heeft een miljard dollar gekost. Daar 85% van alle gemaakte kosten zijn lokaal aanbesteed. Dus wij zorgen voor werkgelegenheid, wij zorgen voor training. Wij zorgen voor een betere samenleving. En wij helpen die samenleving opbouwen. We zijn, niet, we zijn niet een onderdeel van het probleem, wij zijn een onderdeel van de oplossing. Goed. Dank dat u bij ons een toelichting wilde geven... en vooruit wilde blikken op de rechtszaak. We spreken u misschien na de rechtszaak nog. Allard Kastelein, directeur Milieu van Shell. Dank u wel. Het net sluit zich rond Lance Armstrong en ook de Rabobank lijkt meegezogen te worden in een immens dopingschandaal. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Savokka. Met 140 kilometer file, twee opvallende files op de ring Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad. Er is een vrachtwagen stilgevallen bij de Koentenol. blokkeert daar de rijstoken en er staat inmiddels 5 kilometer file. En de regio Eindhoven op de N2 richting Maastricht op de parallelrijbaan... is een ongeluk gebeurd bij Veldhoven-Zuid. Er staat 5 kilometer, maar daar zijn wel inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Rabobankploeg wordt genoemd in het dossier van het Antidopingagentschap tegen Lance Armstrong. Amerikaanse renner Levi Leipheimer... die van 2004 tot 2000, 2002 tot 2004 voor de ploeg reed... zegt dat de Nederlandse ploeg een dopingprogramma had. In het dossier van Jusseder verwijst Leipheimer naar een teamdokter van de Rabobankploeg... die de renners hielp bij het gebruik van het verboden middel EPO. Ook noemt Leipheimer een collega van de Rabobankploeg. die EPO zou gebruiken. De Namen van deze renner en de teamarts zijn in het dossier anoniem gemaakt. Wij praten erover verder met Herman Ram, directeur Nationale Dopingautoriteit. Meneer Ram, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die verklaringen van Levi Leipheimer over de Rabobankploeg? Nou, uh... Ik heb nergens gelezen dat hij zegt dat de Rabo-ploeg een programma had. Uh, hij heeft het over een arts uh, die in die tijd bij Rabo werkte en die verstrekte. Uh, die naam is inderdaad zwart zo gemaakt, zoals u zoveel aangeeft. Uh, het is een voetnoot. Het is een voetnoot in, in een enorm rapport. Dus in eerste instantie verrast het mij niet dat ongeveer elk ploeg genoemd gaat worden. Maar wat ik specifiek van de Rabo-ploeg moet weten, daar is het gewoon veel te weinig voor. Daar vind ik nog niet zoveel van, eerlijk gezegd. Maar een programma of een, laat ik zeggen, met uh, de Armstrong-ploeg... vergelijkbare situatie heeft zich daar, denk ik, absoluut niet voor gedaan. Hm. Maar het feit dat hij zegt dat, uh, dat hij assistentie heeft gehad... van een ploegarts bij de Rabo-ploeg, wat ja, vindt u daarvan? Ja, uiteraard uh, de, de, zeer verontrustend en zeer belastend. Uh, en uh, ik zie dat uh, er nogal wat namen zijn, uh, zijn zwartgemaakt. Her en der. Dat gaat voor zich dat kan overzien steeds van personen die ze niet zelf gesproken hebben... Um, en waar ook meestal maar één verklaring over is... Dus, om die reden is u zouden heel voorzichtig geweest met het noemen van de namen. Dat u die? duidelijk Ja. Meneer... duidelijk zijn dat ik bijzonder gaaf zou willen weten wie het is. Ik wou net vragen, wilt u die namen weten, meneer Ram, maar dat lijkt ja, me duidelijk. Ja, uh, gaat, ja, u ja, dan... gaat u daarna de onderzoek naar doen? Ja en nee, ja, uh, natuurlijk. Omdat uh, een arts die uh, in die tijd verstrekte dat ook daarna gedaan kan hebben. Uh, en misschien zelfs nu nog, wie zal het zeggen. Uh, en dat vind ik uiteraard bijzonder interessant. Maar deze zaak zelf is verjaard. Wij, uh, we hebben nogal een paf over we kijken wanneer speelt dit zich af... Ja. Zodra het langer dan acht jaar geleden is, dan kunnen we terug ook niets meer meer. Maar de arts is misschien nog niet verjaard? Hey, nee, renner... dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat uh, als die arts uh, niet gewonden is aan de sport uh, op, een, op, op dit moment... dan wordt het ook heel erg lastig, omdat wij uh, ja, geen artsen kunnen vervolgen. Uh, dat valt eigenlijk buiten ons directe, uh, directe invloed. En dat is een vaak voorkomend probleem. Dus... Ik zeer geïnteresseerd. Ik wil er ook absoluut achteraan. Maar wat ik uiteindelijk zal kunnen, dat durf ik echt niet te zeggen. Hm. Meneer Ham, um, ja, wij vragen ons al de hele ochtend af... wat dit nou betekent voor um, de wielerwereld. Wat zijn uw <tus> gedachten daarover? Nou ja, het betekent ontzaglijk veel. Uh, dat, dat zal duidelijk zijn. Dit is echt dermate omvangrijk, dermate grondig. Uh, ik, ik, ik zou het woord overweldigend willen gebruiken. Um, wat ik eerlijk gezegd hoop, maar ook wel durf te verwachten... is dat dit ook een bepaalde periode afsluit. Uh, de situatie waar we het nu over hebben, ongeveer acht jaar geleden, uh, waar het hoogtepunt zit, of het dieptepunt, wat u wilt, uh, was er een andere situatie dan zich nu voordoet. U hoort mij zeker niet zeggen dat er geen dopingprobleem meer is. Dat zal duidelijk zijn. Maar uh, hier moet een punt achtergezet worden op een of andere manier. En ik denk dat dit wel een belangrijke stap is. Het mm, ja, is interessant in wat u daar zegt, van. op de een of andere manier. Wat ja, zou die manier en... moeten zijn? Nou ja, er is natuurlijk een discussie over, moet je tot een generaal pardon komen? Moet je er in, in die zin een, een streep onder zetten? Uh, die discussie laat ik op zich graag aan de spot. Maar je ziet hier toch dat uh, een hele reeks renners, 15 om precies te zijn, uiteindelijk uh, naar buiten zijn gekomen. Ook geaccepteerd hebben dat ze daarvoor een, een straf krijgen. Uh, daar hebben ze een handtekening onder gezet. Dat alleen al is uniek. Um, en bovendien leert dit onderzoek ons verschrikkelijk veel. U kunt zich voorstellen dat vanuit mijn vak bekeken uh, we dit toch met rode oortjes lezen. Omdat wat mijn Amerikaanse collega's gedaan hebben, uh, nou ja, werkelijk bijzonder goed is. En hier zijn ze ook heel erg goed in. Het is een specialisme van ze. Um, en dat leren wij over de hele wereld van. Dus zelfs u, meneer Ram, want we hebben u vaker gesproken... en u geeft dan altijd aan dat u wel meer weet, maar u niet erover mag praten. Maar zelfs u kreeg hier rode oortjes van? en dat heeft dat er vooral te maken. Ja, sowieso zit er natuurlijk verschrikkelijk veel in... wat ik absoluut niet wist, laat dat duidelijk zijn. Um, maar vooral, uh, ongeveer drie jaar geleden... ben ik met een collega en juist bij Amerikaanse collega's geweest... om op dit vakgebied te kijken hoe ze het doen. Uh, dit, is, uh, dit is iets waar ze zich gewoon echt in onderscheiden van anderen. En dit resultaat... Uh, ik zal u vertellen, ik heb mijn collega direct... door mijn sms gestuurd met felicitaties... is overweldigend. Uh, dit is zo grondig en zo goed... Uh, dat er een voorbeeld zal zijn voor toekomstige onderzoeken. En ik denk dat dat ook gaat leiden, niet alleen de wielerspoordovers, tot meer zaken... omdat deze aanpak zo effectief is. Herman Ram, directeur Nationale Dopingautoriteit. Dank u wel. We praten nog even door. Dat doen we met onze eigen wielerverslaggever. Wie anders? Gio Lippens. Gio. Um... Goedemorgen. Hi. Uh, Levi Leibheimer, gaan we het nog even over verder hebben. Want die heeft dus bekend uh, in een van de verklaringen... in dat enorme rapport van UCEDA. Maar hij rijdt nog. Wat gaat ja. er met hem gebeuren? Nou, zijn uh, ploeg, uh, de Belgische ploeg Omega Pharma Lotto Quickstep. Ja, je moet die namen altijd uh, in zijn geheel noemen. Die hebben in ieder geval hem op dit moment op non-actief gezet. Dus uh, ga er maar vanuit dat hij uh, inderdaad zes maanden aan de kant staat. En dat hij dan ergens uh, halverwege het uh, volgend voorjaar weer op de fiets mag uh, stappen. En uh, wat ze ook hebben gedaan bij die Belgische ploeg, en dat is toch wel een beetje ook weer de Pavlov-reactie bij al die grote ploegen die nu zijdelings worden genoemd in dit verhaal. Uh, er wordt gezegd: ja, uh, dit is een verhaal dat niks te maken heeft met de periode waarin. En hij bij ons reed, uh, sinds hij bij ons rijdt, daar durven we onze handen wel voor in het vuur te steken. Maar wat daarvoor is gebeurd, daar weten wij niks van. En dat is een reactie die je toch echt uh, op heel veel gebieden wel ziet. Wat gaat er met de Raboploeg gebeuren, Giel? ja, dat is hetzelfde verhaal eigenlijk een beetje. Uh, Herman Ram zei het net. Uh, het wordt inderdaad in een voetnoot genoemd in dat rapport, in de verklaring van Leipheimer. Uh, een van die, van die vele bijlagen die uh, bij dat rapport is uh, gevoegd uh, gisteren. En uh, daar staat het inderdaad letterlijk dat hij met hulp van een teamarts van Rabobank uh, EPO heeft uh, gebruikt uh, bij die ploeg. En uh, ja, ik denk dat Rabo toch wel het een en ander uh, uit te leggen heeft. Uh, we weten natuurlijk ook wel dat ze betrokken zijn bij die hele zaak van Michael Rasmussen in de tour van... Uh, 2007. We weten ook dat de hele de Weense affaire nog steeds ergens boven, uh, ja, boven die wereld zweeft. Uh, Rabo-renners die dan in Wenen zouden zijn geweest en daar uh, uh, aan de bloedtransfusie zouden zijn gegaan. Er speelt heel veel en er moet veel worden uitgelegd. En ik kan me niet voorstellen dat dat allemaal nu nog steeds onder dat, onder dat dekbedje verstopt blijft. Nee, uh, komt er wat betreft de Rabo's nog meer uh, uit de kast? Want nou ja, wie is dat dat bijvoorbeeld is dus rider, uh, rider nummer 14? Wie zou dat zijn? Ja, dat is inderdaad ook een, een aardige vraag. Je ziet inderdaad in dat rapport overal afgeplakte namen staan en er staat inderdaad rider nummer 12, rider nummer 13, rider nummer 14 en zo gaat dat gebeuren. Die namen die komen echt op een gegeven moment wel een keer boven water en dan, ja, dan, dan, dan zal daar zeker verder over gesproken gaan worden. En die lijken die zitten in de kast. Ga daar maar vanuit en die zullen er echt nog een keer uitkomen. Goed. Wat uh, meneer Ram zegt, zeg je ook Gio, dit is het einde van een tijdperk of... Is dat ijdele hoop? Ja, het is een verslag van een tijdperk. Het tijdperk is al ten einde gekomen. Uh, wat uh, Hinkepie ook heeft gezegd in zijn verklaring... zes jaar geleden is hij zelf gestopt met het gebruik van doping. Uh, hij heeft gemerkt dat uh, jonge talenten in de sport weer zonder uh, mee kunnen komen. Dus zonder dat ze doping gebruiken. Dat was in het begin van zijn uh, carrière was dat niet zo, zegt hij. Daarom is hij ook begonnen met doping gebruiken. En eerlijk gezegd geloof ik dat verhaal wel. Want dat is wel het effect wat je de laatste jaren ziet... Dat, uh, ja, er springt niemand meer echt met kopperschouders bovenuit. En, en wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat de sport wat schoner is geworden. Wila, van Slaghever, Geo Lippets. dankjewel. Dan gaan we door naar Mino Remmers. Die is bij de KNRM in hoek van Holland. Op de boot. Hoe is Op het daar, Myno? Een aluminiumschip. Ja. Helemaal van aluminium gemaakt. Kan ook niet roesten, is extra licht. Jan van der Sar is de schipper. En de opstappers, ja, dat zijn vrijwilligers. Als ze met z'n vijven zijn, kunnen ze eruit. Dit schip is nog helemaal goed, hè? Dit ja, is een super schip, ja. ja. Het is ook het mooiste schip van de KNREM natuurlijk. Hè. Dat kan je duidelijk zien, hè? Ja, ik zie het. Trotse ja. schipper natuurlijk. Meer dan 70 hebben jullie er, hè? Ja, 43. 43 ja, stations 43, langs de kust. Ja, 43. Reden we 70 schepen hebben we. Verschillende klassen. Ja. En John Nieboer is van Dames Shipyard, staat aan boord. Kan het niet laten om hier en daar te kijken. Kunnen we de motoren starten ondertussen? Wel even leuk, natuurlijk. Jullie gaan een nieuwe bouwen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Zijn Binnenkort, de, de handtekening is gezet. Zo'n schip moet enorme krachten kunnen tegen kunnen, eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. 6 ja. tot 7 g? Ja, daar wordt hij op, echt op ontworpen. En uh, daar wordt de constructie op uitgelegd. En daar, daar zijn we mee vertrouwd, dus dat uh, kunnen we prima. Zijn dat rouwdouwers, die van de KNRM? Dat denk ik wel, ja. Ja, nee, die gaan erop uit als, als andere schippers blind blijven. Dus dat, ja, dat is echt uh, zware uh, condities. Zet hem maar eens aan. Oh, ja. dus ze kunnen... Daar komt hij hoor.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 Goedemorgen, half negen is het. Ik ben door al negens. Turkije heeft een passagiersvliegtuig van een Syrische luchtvaartmaatschappij gedwongen te landen en goederen van boord gehaald. Volgens Turkse media ging het onder meer om raketonderdelen, bestemd voor het regime van de Syrische president Assad. Correspondent Bram Vermeulen. Het Turks ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er in elk geval twijfelachtige ladingen in beslag is genomen, dus niet civiele goederen. En zegt dat die informatie daarover. Uh, niet zomaar is gebaseerd op geruchten, maar dat de Turken daar al veel eerder harde bewijzen voor zouden hebben gehad. Het vliegtuig van Syrian Air was op weg van Moskou naar Damaskus. Toen het toestel het Turkse luchtruim binnenvloog, werd het door straaljagers gedwongen om te landen. En door het incident loopt de spanning tussen Syrië en Turkije verder op. Er zijn oorlogsvergatten op weg naar de Middellandse Zee. De gevechtsvliegtuigen zijn van basis die in West-Turkije zijn allemaal verplaatst naar basis in het zuidoosten van Turkije weten dat de troepen versterkt zijn, artillerie langs de grens versterkt is. Bram Vermeulen, was dat? Nigeriaanse boeren hebben in Nederland een rechtszaak aangespannen tegen Shell. Ze willen dat de milieuvervuiling in hun dorp wordt opgeruimd en eisen bovendien een schadevergoeding. Economic all those ones have been damaged. De akkers, de visvijvers, de bomen, het drinkwater. Drinking water has been polluted. Sinds die tijd heb ik geen bedrijf meer. Today.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 Dan nog dit, de gouverneur van Florida Rick Scott heeft een blunder begaan. Hij wilde een telefoonnummer bekendmaken waar mensen informatie kunnen krijgen over hersenvliesontsteking. Maar hij gaf het verkeerde nummer. Mensen belden daardoor naar een sekslijn. Dus wie meer wilde weten over hersenvliesontsteking kreeg dit te horen: Hallo, boys. Thank you for me on my anniversary. Existing callers, press one. New callers. Ja, fijn, dat dus. Al met al viel het nog mee. De fout werd snel ontdekt door een radiostation dat direct de gouverneur waarschuwde. En die kon nog in dezelfde bijeenkomst het goede telefoonnummer bekendmaken. Hij had per ongeluk twee cijfers omgedraaid. kan gebeuren. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is fris met momenteel temperaturen van een graad of acht in de kustgebieden... en nog dicht bij het vriespunt in het oosten. Aan de grond heeft het op veel plekken licht gevroren... en op autoruiten lag veelal een dun laagje ijs. Een groot deel van de dag is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op naar 13 graden op de wadden tot lokaal 16 in het zuiden. De zuidoostwind trekt vanmiddag aan tot matig en in de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Vanavond is het in het noorden en noordoosten nog helder. In het zuidwesten wordt de bewolking dikker en kan al wat lichte regen vallen. In de nacht breidt de regen zich langzaam verder over het land uit. Het noordoosten houdt het tot de ochtend droog. Hier kan het nog afkoelen tot een graad of 5. In het zuidwesten wordt het niet kouder dan 11 graden. Morgenochtend is het bewolkt en regenachtig. In de middag komen er vanuit het westen opklaringen, maar ook een paar losse buien. Er staat een stevig wind die van zuid naar west draait en het wordt morgen circa 13 graden. Zaterdag wordt een bewolkte dag met regelmatig regen. Het wordt opnieuw niet warmer dan een graad of 13. Daarna blijft het wisselvallig en ook aan de maximum temperatuur verandert weinig. En Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 185 kilometer file is het iets drukker dan gebruikelijk. Een aantal files zijn wat langer dan normaal. Onder meer de A1 Amsterdam naar Amersfoort... 11 kilometer tussen Naarden en het Buntschoten. A2 Maastricht naar Eindhoven rijdt het langzaam over 12 kilometer... tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard. En vanuit Den Bosch naar Eindhoven... 10 kilometer langzaam rijden tussen Vught en Best-West. De A7 naar Amsterdam... 10 kilometer tussen Purmerend Zuid en klobent Zandam. En op de Ring Amsterdam de A10 opvallende file daar staat. Tussen knopen de Nieuwe Meer en Westport 6 kilometer. Bij de AFED Westport is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert uit de rechte rijstrook.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 Je bedrijf ook laten groeien? Ga naar ChallengerDay.nl. Voor de ondernemersdag die je niet mag missen. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het WK wielrennen in Limburg, september, was één groot feest. Maar nu is de kater, want de stichting WK wielrennen... kan de schuldeisers niet meer betalen. Jacques Hubert is voorzitter van de stichting. Meneer Hubert, goedemorgen. Hoeveel geld komt u tekort? Nou, laat ik in de eerste plaats zeggen dat het niet zomaar zo is dat wij uh, de schuldeisers niet kunnen betalen. Want we oh. hebben geen eisers op dit moment. Alleen, we willen netjes aan onze verplichtingen voldoen. En daarvoor hebben we een uh, kredietlijn nodig uh, ja. met een garantie. En dat vind ik een ander beeld. Ja, maar er staan nog wat rekeningen open. Ja, het is normaal dat uh, zeg maar termijnen <coughs> waarin je betaalt uh, uiteindelijk ook een eindtermijn hebben dat geld voor leveranciers, die, dat geldt ook voor inkomsten uh, die we hebben. Nou, kunt u eens uitleggen, meneer Hubert, hoe dat tekort ontstaan is? Aan de inkomstenkant is uh, rekening gehouden uh, met bijvoorbeeld een uh, subsidie van de overheid van 2,3 miljoen. Vergeet niet dat er in de Rijkskas zo'n 5 tot 8 miljoen aan belastingen binnenkomt, dat uh -huh. weten we straks pas. Um, maar uh, ja, daar is tot nu toe pas 900.000 euro opgekomen. We zitten in een bezwarenprocedure, daar hebben we het eerste deel van gewonnen. Maar ja, men is nog niet erg uh, genegen om uh, zeg maar toch het evenement wat in de, aan de breedte sport enorm veel gedaan uh, heeft. Maar, maar wacht, wacht even, Want stond er dan niet zwart op wit dat u een bepaald bedrag zou krijgen? Nee, er is niet zwart op wit uh, geschreven dat dat bedrag zou komen, maar er zijn normen. Uh, op basis waarvan je subsidie krijgt en aan die normen daar hebben we altijd aan voldaan. Dus je verwacht niet dat je dan in één keer voor zo'n verrassing komt te staan. Hm. Maar had u, als het om zoveel geld gaat, niet een contractje moeten tekenen? Nou, u moet even weten dat uh, het evenement vier jaar geleden uh, door de provincie en zes gemeentes is binnengehaald. Ja. En dat is op basis van aannames toen gebeurd en we hebben als stichting... Ja, Wacht, maar uh... met zo'n organisatie, met zoveel geld, ga je niet iets op aannames doen, toch, meneer Hubert? Nou, ik denk het wel. Als je van tevoren oh. weet dat er uh, bepaalde normen zijn als het gaat om rijksubsidie, dan denk ik dat de mensen die daar uh, erg goed in zijn om te weten wat dat betekent, uh, dat die daarop mogen uh, rekenen. En dat wij vervolgens daar ook uh, op hebben kunnen rekenen. Maar goed, uh, dat de minister schijnbaar de regels op dit moment wil gaan veranderen, uh, dat is een hele vervelende zaak. U um, krijgt ook bijdragen vanuit het bedrijfsleven. Vallen die dan ook tegen? Nou, als we de bijdrage vanuit het bedrijfsleven die uh, aan de bar en met sigaren uh, in het verleden uh, beloofd zijn... als we die hadden gekregen, dan denk ik dat het evenement zelf, even afgezien van de economie in Limburg... maar dat het evenement zelf ook dikke uh, zwarte cijfers had geschreven. Bent u niet iets te naïef geweest, meneer Hubert? Heeft u mensen niet te veel vertrouwd? Had u niet gewoon zwart op wit, zoals Marcella aangaf? Alle partijen moeten afspreken, zoveel geld uh, komt er binnen en daar staat dan een tegenprestatie tegenover. Nou, ik vind in de eerste plaats dat ik niet zou weten wie het evenement wel had moeten organiseren, want we hebben zeer stevig in de kosten kunnen besparen. En het andere is dat je van een bepaalde aanname wel mag uitgaan. Nou, zou ik in de toekomst uh, zo'n evenement uh, als overheid naar binnen halen, dan zou ik me kunnen voorstellen ja, dat je zowel aan de inkomstenkant uh, als aan de uitgavenkant uh, zaken wat harder op papier zet. Meegeluisterd heeft Daan Prevo, SP-statenlid in Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Hubert, u blijft even hangen hè? aan de telefoon. Ja hoor. Ja, heel goed. Meneer Prevo, wat vindt u van de gang van zaken? Ja, ik kan uh, mijn ogen eigenlijk niet geloven als ik de uitleg van meneer Hubert uh, beluister. Want uh, kijk, uh, als staatslid uh, volg ik uh, dit hele proces al uh, zeer kritisch de afgelopen vijf jaar. Er zijn constant uh, toezeggingen gedaan door... Uh, monden van uh, de verantwoordelijke deputeerde dat er niets aan de hand is. En vorig jaar bleek dat er al een tekort ontstaan was van anderhalf miljoen. Toen heeft provincie provinciaal voor het eerst de beurs moeten trekken. En ik, uh, ja, ik vind het onbegrijpelijk dat de heer Hubert op dit niveau, waar je praat over een wereldevenement, dat je uh, niet vooraf de zekerheid hebt van garanties. Uh, uh, ik dacht dat de tijd in Limburg al lang voorbij was dat je aan de bar met genot van een ...pultje en een uh, sigaar op een vultje... ...een afspraak maken die niet wordt nagekomen. Tegenwoordig leven we echt in de wereld... waarbij er uh, duimendikke sponsorcontracten... ...worden overlegd voordat je geld kunt gaan uitgeven. En dat meneer Hubert nu noemt... Dat, uh, ...dat je je eigen uh, aanvraag gaat beoordelen... ...omdat je vindt dat je aan de norm van het ministerie voldoet. Het is het dus altijd zo dat iedereen die een subsidieaanvraag indient moeten we afwachten of hij een toekenning krijgt... ...en dan heb je het pas zo op dit. Ja. Dus meneer Hubers kan wel stellen dat hij aan de norm voldoet... ...of de organisatie... ...maar dat betekent niet per saldo dat je erop moet rekenen... ...dat je die subsidie ook krijgt. Want er zijn ook in dit land evenveel afwijzingen van subsidieverzoeken. En dat, uh, waar, ja. ik naar benoemd, waar ik naar benieuwd ben... ...is of dit met medeweten van de politiek verantwoordelijke is gebeurd... ...of in dit geval de college of zelfs de commissaris van de koningin... ...die zich er nu mee gaat moeien... Hier van nou, dat gaan we en even vragen. dat is altijd altijd last heeft ja, gesteld. dat gaan we dat even vragen komen. aan meneer Huberts. Meneer Huberts, weet u dat? Of het college of uh, meer mensen hier vanaf weten? Nou ja, ik ga weer terug naar uh, vier jaar geleden toen het bidboek is gemaakt... door de provincie en zes gemeentes. En uh, ja, daar zijn uh, op dat ogenblik, zeg maar, uh, de, de, de contracten getekend. En daar zijn ook uh, aannames bij geweest. Uh, wat wij als stichting gedaan hebben, dat uh. is de organisatie op ons genomen, zo goed en zo kwaad als het kan. En um, daar zijn wij in 2011 mee begonnen. En uh, ja, we hebben omdat uh, een aantal posten maar, nog niet hard waren... hebben we u, met name ook uh, aanzienlijke kosten willen besparen. Ja, dat begrijp ik. U heeft uh, het voor 2 miljoen minder gerealiseerd, geloof ik zelfs. Maar wat ik vroeg was, of het college of de commissaris hier vanaf hebben geweten. Nou, ik denk dat het niet de mij te zeggen. Ik denk dat dat ze zijn die juist uh, u... in de politiek spelen. Maar je weet toch of u met ze heeft gesproken of niet? Natuurlijk hebben wij met mensen gesproken uh, uh, tot nu toe. Uh, we hebben een raad van toezicht en uh, we hebben ook gesprekken gevoerd met uh, gedeputeerden en uh, de commissaris van de koningin. Om aan te geven dat uh, zeg maar die posten die op aannames gebaseerd uh, waren tot nu toe... Uh, ...nog niet gezekerd zijn met inkomsten. En het Zo. belangrijkste daarvan is de Rijksoverheid... ...die uh, maar 900.000 euro had geleverd... ...waarin we in een bezwaarprocedure al een ja. eerste bezwaar hadden gewonnen. Dat zegt ook al iets. Maar waarvan nu uh, schijnbaar uh, de minister de spelregels wil veranderen. Goed, meneer Prevo nog even heel kort naar u... ...want uh, nu wil de organisatie wel graag een bankgarantie hebben. Hè? Wil, uh, zal provinciale Staten die willen geven? Het gaat geloof ik om 1,3 miljoen euro. Ja, kijk, de SP is in ieder geval van mening dat we geen bankgarantie moeten afgeven... voordat er een grondig onderzoek heeft plaatsgevonden. Okay. Kijk, wat de heer Hubert niet zegt, is dat hij wel degelijk overleg heeft gevoerd met het college van GS. Ja. Die stellen we dan ook verantwoordelijk voor... Nou, die die, die is, is komt later. U, u voelt daar voorlopig niks voor, voor een bankgarantie? Nee, wat mij betreft gaat het vandaag van de agenda af. en gaan we eerst onderzoeken voordat er uh, weer geld uit de beurs de burger wordt getrokken... om dit tekort te dekken, waar altijd geroepen is door GS... En ook door organisatie hebben ze niets aan de hand. Er is volledige dekking. Er ja. zijn gefixeerde bedragen. Dus er komt niets meer bij. En dat zijn toezeggingen. die zwart op wit staan door het lever GF. Ja, Daan Prevo, SP-Statenlid in Limburg. En Jacques Huberts namens de organisatie. Hartelijk dank, beiden hier. Dan door naar uh, Spanje. Spanje is door kredietbeoordelaar Senna Poors afgewaardeerd. Met uh, twee treden in één keer. Dat is flink. Spanje staat nu op uh, drie keer B. Min. En dat is nog maar één stap verwijderd van de status van junkbond. Dat wil zeggen, dat het een soort schuldpapier voor gokkers. Uh, is, waar je als verstandige belegger en investeerder van Economie-redacteur André Mijnema is bij ons. Um, André, een flinke afwaardering. Hing dit in de lucht? Ja, eigenlijk continu. Want Spanje verkeert toen altijd diep in de problemen. En kredietbeoordelaars als Standard Poor's... die wegen om de zoveel maanden, om de zoveel tijd... alle risico's van het land kijken naar van alles binnen het land. Daaromheen de omgevingsfactoren, de economie, de ontwikkelingen... de bezuinigingen trekken hun conclusies. En het is zeg maar, hun conclusie geweest van Standard Poor's... dat het in en rond Spanje niet beter op geworden is. De recessie verdiept, de werkloosheid loopt op. Er is ruzie tussen Madrid en de regio's. Uh, afscheiding in Catalonië dreigt. Hulp voor Spaanse banken gevraagd. Misschien dat Spanje zelf aan het infuus gaat. In de eurozone zelf is er omheen eigenlijk ook nog van alles gaande... en nog veel onduidelijk. Plus natuurlijk een Belangrijke factor die Standard Poor's laat meewegen. De bevolking is het beu, is het moe. De draagkracht bij de bevolking is weg. En als je heel veel wil bezuinigen, maar de bevolking werkt niet mee... dan heb je een groot probleem. Van drie keer B-plus naar BBB-min, dat klinkt heel ernstig. Ook al naar die min, hè? als je naar die min kijkt. Ja. Maar heeft het echt ook gevolgen? Kijken me, kijkt men echt nog naar deze verschillen? Nou, natuurlijk stukken minder dan wanneer je van hoog komt. Want je zit al erg laag. Je zit hm. net boven het treetje, dus zoals gezegd, van, van junkbond. En dat waarvan eh, allerlei rode vlaggetjes gaan wapperen. Dan. Het is eigenlijk net bij een, bij een, bij een autoverzekering weer die je afsluit. Hoe meer schadevrije jaren, des te hoger sta je op de treet... des te minder eh, premie betaal je. Goedkoop, dus de die verzekering, hoe lager, hoe duurder. Spanje staat nu eh, op een lijstje van 18 treden Ergens uh, nou zo'n zes treden van, uh, van, van nul, zeg maar. ja En dat betekent dus voor investeerders en beleggers in Spaans schuldpapier... van let op, uh, dit wordt steeds risicovoller. En dat betekent al, wat we de voorbije maanden en jaren ook gezien hebben... dat grote investeerders, pensioenfondsen, bankenverzekeraars... gewoon hun geld stilletjes aan mondjesmaat hebben weggetrokken uit Spanje. En dat zal er in feite alleen maar op verslechteren dan op verbeteren. Dus... Um... Hoe moet Spanje daar dan uitkomen? Door, door meer uh, geduld en tijd te hebben, ook uh, Europa... zou Europa meer tijd en geduld moeten hebben met Spanje? Ja, dat, is wel, dat klinkt ook begrijpelijk... maar het blijft ook een hele lastige discussie natuurlijk. Hè. De markten willen gewoon duidelijkheid. De investeerders willen weten waar ze aan toe zijn... en dan is zo'n beoordeling belangrijk in hun afwegingen. Want het gaat over, niet over enkele tonnen... maar het gaat over miljarden, tientallen miljarden investeringen. Uh, de vrees bestaat bovendien van... als je nou heel makkelijk gaat worden... en allerlei uh, maatregelen versoepelt... Uh, en de voorwaarden versoepelt... dan gaan landen achteroverleunen... Wat je ook niet wil hebben. En aan de andere kant wil je... Nou, dan geef je ze wat meer tijd, niet meer geld. Maar meer tijd kost altijd meer geld. En ja. dat heb je ook weer gehoord bij Christine Lagarde in Tokio... vlak voor aan de vooravond van de IMF-vergadering daar. Die heeft gezegd, geef de Grieken... Uh, twee jaar meer tijd. Want timing is belangrijk, want anders uh, help je zo'n land nog verder de vernieling in, in plaats van dat je het land er bovenop helpt. Maar dat is natuurlijk het grote probleem, omdat juist meer tijd altijd meer geld kost. En de gevers, zeg maar, zijn het ook een beetje moe. De bevolking is moe, de gevers zijn moe, iedereen is moe en dan wordt het erg lastig. André Mijnhoor, dankjewel. Arme Spanjaarden, kunnen ze ook al geen voetbal kijken... want de televisierechten voor het Nationaal Elftal... dat morgen tegen Wit-Rusland moet spelen voor de WK-kwalificatie... zijn niet verkocht. Hoort u zo meer over, is de verkeersinformatie bij de ANWB. John Zahoka. 40 files, goed voor 170 kilometer. Het is nog opvallend rek in de regio Amsterdam. Op de A7 richting Zandam, 10 kilometer langzaam rijden... tussen Permanente Zuid en Knopend Zandam. Dat geldt ook voor de A9 richting Amstelveen. Daar staat 9 kilometer voor Knopend Batuverdorp. En op de Ring Amsterdam... De A10 Westrichting Zaanstad. Er staat voor de Koentenol 7 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 12 minuten voor 9 is het Maino Remmerslicht bij de KNRM op station. Lekker te pruttelen, heet dat volgens mij een hoek van Holland daar, Maino? Binnen 10 minuten kunnen we weg zijn, Lara, als er wat is. En je denkt dus rustig weer, er is niks. Maar van de week nog iemand met ja, een maakbloeding, hè? Uh, ja, van week zie aan boord van een zeeschip. Dus ja, Goed. die moest er wel af, ja. ja. Kijk, dit is Jan van der Sar. heeft een stem en een vocabulaire dat je ook denkt: geen zee gaat om te hoog. Je zit al 25 jaar bij de reddingmaatschappij, maar toch wel eens een keer een scheur in de kajuit gevaren. Uh, ja, toen zijn we een keer plat gegaan. Maar Ze zeggen: met een heel zwaar zee, heel hoop golven. En uh, toen maakten we een klapper. Toen kwamen we aan de berghaven en toen zat er inderdaad een scheur in de Dat je ook denkt: de ramen vliegen eruit. Toen dacht ik inderdaad, er kwam er een golf op ons, allemaal een golf. Ik zei: Jongens, hou je vast. Ik zei: Over twee minuten zijn we zeikwaternat. Maar de ramen bleven er gelukkig in. Van die dingen, daar moeten ze bij dames shipyards allemaal rekening mee houden. John Nieboer loopt hier over deze, dit schip heen. Jullie gaan de allernieuwste bouwen. Het contract is pas getekend. De kiel gaat gelegd worden in Polen. Waarom eigenlijk? Nou, we hebben een hele goede werf in Polen die uh, schepen voor ons bouwt. En ik ben daar persoonlijk heel blij mee, want ze hebben een hele goede kwaliteit in casco Nou, hoor ik net dat de kajuit, waar we nu bij staan, dat die er gelijmd is... Dat klopt. In het nieuwe schip, want hier is hij gewoon vastgelast, is dus ook een aluminium uh, stuurhuis. In het nieuwe schip wordt dat een polyester stuurhuis, wat los, of bijna los, op een flexibele rand, erop gelijmd wordt. Waarom eigenlijk? Dat doen we om het geluid van de motoren uh, uit, uit de constructie te halen, zodat je een heel stil stuurhuis krijgt. Dat is de uitdaging. Hè? Zullen we naar de achterkant lopen? Want er zit van alles op. Echt luiken waar brankaars doorheen kunnen. Een brandblusinstallatie. Ze kunnen met een takeltje een kleine motorboot eh, loslaten. Er zitten enorme middengolfantennes op. Daar kan, je kunt er zelfs schepen mee slepen. Ja, we kunnen tot zeven ton kunnen we slepen. Zeven ton trekkracht hebben we. Dat is ontzettend veel, hoor. En enorme G-kracht, want hij moet door uh, de golf heen klieven. De, de, de nieuw, dit is het eentje van de Arie Visser-klasse. Dat klopt. Zegt mij niks. Arie Visser zal wel iemand zijn geweest die... Uh... Ja, ik moet zeggen, de Arievissers zelf heb ik ook niet gekend. maar nee. hij heeft... dit, dit, dit is, dit is nog. Is maar de nieuwste, de nieuwste schepen hebben een hele aparte boeg. Daar moeten we even iets over vertellen. Ja, dat is zeker heel belangrijk. Want daarmee is een enorme verbetering gekomen nog in het al hele goede schip de Arifisse-klasse, is bij de nieuwe boot. Nog een keer sterk verbeterd. En die heeft een bijlboeg, noemen wij dat. Een Bijlboeg? Een Bijlboeg. En die naam is gekomen als je in de zij-aanzicht van de boot kijkt dan zie je dat de, de, de zeeg omhoog gaat aan, uh, aan de voorkant... en dat de bodem naar beneden gaat. Het lijkt een beetje op een bijl die zo uitloopt en dan recht eindigt. Ja, je moet er wel mee kunnen varen. Nou, ik hoop, ik, ik hoop het wel te, weer te, gaan, te gaan doen in ieder geval, ja. ja. Ja? ik heb er wel zin in. We gaan even naar binnen, want daar kun je dan op de box zitten, zoals het heet. Uh, de een kijkt op de radar, de ander stuurt weer. Iemand anders moet letten op uh, de navigatie. Uh, ja, dat... dat, dat hoe hebben jullie die opdracht binnengekregen? Want waar hebben we het over? Wat kost zo'n schip? Dit schip moet je denken aan uh, zo'n 2,5 miljoen euro uh, wat het kost om het te bouwen. En uh, dat is best wel een, een hoop geld. Tenminste, de nieuwe boot praat ik dan over, hè, die dus net uh, contract getekend is. Ja. Maar het is ook een, een duidelijke verbetering nog weer ten opzichte van dit schip. Er zijn echt nieuwe futures in ja. die in dit schip nog niet zitten. Um, uh, binnenkort uh, start de bouw, geloof ik, over volgende week al, hè? Volgende week gaan we al uh, documenten erheen sturen, snijfijls. En dan over twee, drie weken dan wordt, uh, wordt er al gezegd. Wanneer is hij klaar? Wanneer gaat hij de Noordzee op? Nou, ik hoop dat het uh, rond oktober uh, volgend jaar zal zijn. Dat is een jaarbouwtijd. Jan van der Sar had nog één verzoek, want dat zit hier niet op, hè? Nou, de meeste dingen kan je weglaten, hoor. Nee, maar een toilet. Een toilet. Er nou, zit geen ja. toilet op ja. deze. Komt hij op de nieuwe wel een, een wc op voor ja. 2,5 miljoen? Ja, hè. Daar komt er een klein wc'tje op, ja. Klein wc ja, een beetje groter. Voor de kleine boodschap. Ja, de grote boodschap gewoon ja. overboord, hoor. Een beetje groot dan de opstappen zijn. <laughs> oh, okay. Wij okay. nemen afscheid, we blijven op station. En mocht er nog iets zijn, varen we onmiddellijk uit. Oké. Okay in het water met Minor Rivers. Nou, weer naar Spanje. Want het nationaal elftal speelt morgenavond een WK kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Maar de uitzendrechten zijn niet verkocht. Sportcorrespondent Edwin Winkels in Barcelona, goedemorgen. Goedemorgen. Is het geld echt op? Bij de meeste wel, dat kon je ook net horen natuurlijk. Ja. Uh, het gaat heel slecht met Spanje. En, en dat is overal zo, ook bij de televisiestations. Die gewoon geen geld over hebben. Misschien hebben ze het nog wel, maar ze willen niet... Uh, aanvankelijk gevraagd gevraagde 3 miljoen euro... Uh, voor de wedstrijd van Spanje betalen... om die uit te mogen zenden. De rechter heeft een Duits sportmarketingbureau... Sport5, en die biedt dat voor 3 miljoen aan. heeft de prijs al gehalveerd... voor 1,5 miljoen, maar zelfs... Uh, Niemand wil de het hebben. ...van de zenders uh, bereid te betalen. Maar, wacht even, ik heb al wat geleerd... Uh, geen eten en geen voetbal op televisie, dan uh, gaat het volk morren. Wat, ver, wat ja, verwacht je dat er gaat gebeuren nu? Dat is ook echt nog nooit gebeurd, dat de wedstrijd van het nationale elftal van Spanje niet is uitgezonden. Uh, de, de regering oefent het al druk uit. Er is zelfs een wet waarin staat dat de wedstrijden van het Spaanse elftal van nationaal belang zijn dat alles gedaan moet worden om, om ze op een uh, openbare zender... dus niet achter, uh, achter pay-per-view of zo uit te zenden. Er wordt druk uitgeoefend vooral op staatszender TVE... Uh, om die wedstrijd toch maar te kopen. Het bedrag is gisteren verlaagd naar 1,1 miljoen. Er is nog steeds geen akkoord, ook omdat dat TVE... dit jaar uh, meer dan 200 miljoen euro moet bezuinigen. Uh, de, volgens de vakbonden 1800 mensen zal ontslaan. Ja, dan gaan we wel eens niet uh, zoveel geld voor een voetbalwedstrijd neertellen. Ja, benieuwd hoe dit afloopt, Edwin. Dank je voor nu. We horen je later nog wel erover. En dan hebben we de Nobelprijzen nog. Nobelprijs voor de literatuur wordt uitgereikt. En schrijvers over de hele wereld houdt de vraag bezig. Wie hem krijgt natuurlijk. Nog een paar uur wachten. En dan horen we wie de opvolger wordt van de Zweedse dichter Thomas Tranströmer. Wim Brands, presentator van het radio 1-programma Brands met boeken. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, wie gaat het worden? Um... Murakami, de Japanse cijfer, die staat heel hoog uh, als het gaat. Want er wordt verschrikkelijk veel gegokt natuurlijk op uh, wie er gaat, uh, gaat winnen. Die staat heel hoog. En uh, vorig jaar transtreumer ook. Dus ik denk eigenlijk dat Murakami het uh, gaat, gaat worden. Maar kijk, het kan opeens ook zomaar weer een totaal onverwachte keuze zijn. Dat hebben we ooit een keer gehad met de Poolse dichteres Simborska. Die niemand kende. En die hem uh, toen won. Dus ja Kijk, als je me vraagt wie zou moeten winnen... Ja. Nou, ja, dat is ook leuk, hè? Waarom van plan? Ja. Nou, weet je, ik vind... Kijk, het is, die Nobelprijs is iets heel merkwaardigs. Twee hele grote schrijvers uit de vorige eeuw. Proust en Joyce hebben hem bijvoorbeeld nooit uh, gewonnen. Harry Moody zei ook altijd... Het is misschien wel beter om hem niet te winnen. Hadden we natuurlijk ook graag willen winnen. Want kijk eens, Proust en, Beckett hebben, of, uh, Proust en Joyce hebben hem ook niet gewonnen. Philip Roth. Amerikaanse schrijver, die staat overigens nu ook weer... Noir staat redelijk hoog. Hij staat niet bij de echte kanshebbers. Hij wordt maar ook dat elk jaar al... genoemd, hè? Sorry? Hij wordt ook elk jaar genoemd. Hij wordt altijd genoemd. En hij is iemand waarvan je denkt... nou, die man heeft een prachtig uh, constant oeuvre... goeie schrijver, die zou hem mogen winnen. En als, je, en als hij hem dan niet wint... zou ik ook bijvoorbeeld uh, een schrijfster als Margaret Atwood... Mm -hmm. Canadese schrijfster zou hem, uh, kunnen, kunnen winnen... of Alice Munro. Bijvoorbeeld. Maar ik denk, dat het, ik denk dat het murakami wordt. Of een totaal onverwachte keuze. Het kan ook zomaar opeens bijvoorbeeld een Hongaar worden als Peter Nadas. Staat een Chinees op de lijst? Moyan, die staat ook vrij hoog. Okay, Oké, we hebben ze allemaal opgeschreven. Nadas, Moyan, murakami. Ja, maar als we, zullen we zeggen dat Wat. ik denk dat murakami gaat winnen, okay. want ik denk niet dat die... Uh, niet voor niet zo hoog staat. Goed. Nou, wij gaan het uh, horen later vandaag. Wim Brands, presentator van het radio-inprogramma... Brands met boeken. Dank je wel. En dan okay. 9 uur meer over die rechtszaak... Uh, van Shell, via Nigerianen... en Milieudefensie, rechtszaak aangespannen... tegen Shell over de vervuiling in de Niger-delta. Het verweer van Shell hoorde u net... hoe interessant die zaak is, hoort u zo. 20 jaar OVT. Today... the majority of South Africa... Black and white, recognize that apartheid has no future. De geschiedenis van de wereld, met onder andere Adriaan van Dis. Nelson Mandela, dat is ook de 20e eeuw. Het goede nieuws uit Afrika. Luister zondag van 7 uur s ochtends tot 2 uur s middags. 20 jaar OVT. That apartheid has no future. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.